Welkom, uh, uh, Jelmer. Ja, goedemorgen, Roy. Hallo. Fijn dat je hier bent. Uh, we hebben net uitgebreid geluisterd, uh, bijna drie kwartier, naar wethouder Gert-Jan Niet een jongere, maar wel een oudere lijsttrekker van ja. de partij hier in, in Zandvoort, CDA. En die vertelde ook over een jongere raad. Jongeren en politiek.